Wij beginnen de les nummer 61 van Zorger. En we hebben nog zo'n drie, vier pagina's nog te gaan in, dit, in dat geweldige stuk van Otiot. Dus gaan we gewoon verder. Um, de pagina pagina memtet, 49. De rechterkolom. De regel 17. We beginnen de nieuwe letter. De letter Od zijn. De letter zijn. 18, Lamed Dalet, de referentieletter Lamed Dalet. We gaan naar boven, we zien de Zoger zelf, de eerste regel van de basis de tekst van de Zoger zelf. Ik lees eerst de Zoger en dan, zoals gebruikelijk, vertaal ik hem dan woordelijk, woordelijk. en dan gaan we verder naar beneden, naar Hatsulam. Uh, de eerste regel van de zoger, bovenaan. Alat od zain amrale dubbele punt, ribon alma. Neige kamech, lemeware vi twee alma. De vi natlin, banech natrin. Banech Shabbat Dichtiv Zachor Et Yom HaShabbat Lekadashow Deja strechel Aalat ot Zain, De letter Zain is binnengekomen Aalat is binnengekomen Amra Le Zay Zay Tegen Dubbele punt. Alma. Meester van de wereld. Naïcha Kamech, het is goed voor jou. Lemewarei bi. Twee Alma. Om te scheppen door mij de wereld. Letterlijk. De wie natrin banech Shabbat. Want in mij. Uh, naleven of houden uh, jouw zonen shabbat letterlijk is het natregdrekend natrin is bewaken bewaken shabbat dichtief Zoals geschreven staat. En dan is het een vers uit de, uit de Torah, uit de Exodus, Schmut. Ze hoort Shabbat jom van Shabbat, lekkadechol. Gedenk de jom van Shabbat om hem te heiligen. Punt. Amarla, hij zei tegen haar. Tegen die letter zijn. punt drie. Lo Alma, ik zal de wereld niet door jou scheppen. De ant, it, bach, korva, omdat jij er is in jou oorlog. We, Harva, de Shanana, Harva is zwaard. F en dan van en shanana is scherp, van scherpte. En scherpe, als het ware, een scherpe zwaard is. is, in, is. Uh, we romgen de korva en romgen is uh, pijl. Korva is van oorlog, krijgspeil, als het ware. Een krijgspeil is het in jouw. Okay vier, kegavna de nun, Zoals so als nun, Zoals so de, de letter nun. Mijad na fakt, mikame. Direct verliet hem, verliet zij hem. Ging zij uit van hem. Dat is the letter achten, de letter zijn. Achtin, De kolom achtin. Lamet Dalet. 34. Oot, Oot, 34. Alat. Oot, Zain. En nu de vertaling van Rabbi Huda Ashlaq. Dan vertalen wij dat. Dat zien wij dan ook uit het Hebrews. Ja, in het En hij doet ook daarbij bepaalde toevoegingen. Alat. Oot, Zain. We groeien. De letter zijn is binnengekomen, binnenge en binnengekomen enzovoort. We goelen is afkorting van, van enzovoort. Dubbele punt. Nignasa, oot, 19 zijn. De letter zijn is binnengekomen. Punt. Amralo, zij zei tegen hem. Dubbele punt. Ribona Olam, meester van de wereld. Tof, Lefanecha, het is goed voor jou livro te scheppen twintig, Bi et Olam, door mij de wereld. Kie, want wie dorm in mij, of door mij, jishmeru zullen uh, uh, zullen bewaken Naleven kan ook. Uh, maar bewaken is erg goed. Banecha, jouw zonen, Shabbat. Dormei. Dus door mij. Dus door de letter zijn, Zullen dan Jouw zonen, Zullen, omdat nog niet, Die waren nog niet die zonen. Ja? Dat is nog voor het scheppen van de wereld. Dat zij zei al, toen al, Dat de jouw zonen, zullen Door mij, door de letter zijn, Zullen Shabbat houden. ...en bewaken... ...21... ...Shakatu... ...dat geschreven staat... ...Zachor... ...zie je dat, en zijn is een grote letter... Een ...grote letter hier... Uh, ...uitsteekt om te laten zien dat het begint... ...dat begint... ...deze vers begint... ...met, de woord, met het woord Zachor... ...gedenk... Maar ...dit begint met het woord... ...met het, woord, met het letter zijn... ...dat is dat argument... Van de letter zijn. Zachor, gedenk. Het yom a Shabbat lekkadosho. De dag van Shabbat. Om hem te heiligen. Punt. Amarle. La. Hij zei tegen haar. 22. Lo avrei wach het hou Ik zal door jou de wereld niet scheppen. Ki yesh bacha milchama want er is in jouw oorlog 23 de heinu dat wil zeggen geref shanuna geref is dus zwaard shanuna uh, scherpe, scherpe scherpe scherpe zwaard we romach en peil Shoosim behem, dus hij dus, toe Rabbi Isouw. Shoosim behem, dat dat men daarmee voert, doet letterlijk, dat men dat men daarmee oorlog, milchama is oorlog, dat men daarmee oorlog voert. Dus dat zijn de argumenten, dat is dan wat de schepper tegen haar zegt. We zullen kijken wat het allemaal te betekenen valt. 24. Shehemnikraim. Dat die heten. Al die dingen die opgezomd werden dus. Dat zij, dat zij heten. Klei zijn. Klei betekent van het woord kli. Gereedschap. En zijn. Is. Uh, zijn, dat is dan, betekent zoiets als wapentuig. Kan dat zeggen? Kun je dat zeggen? In het Nederlands? Wapentuig? Kan je wel zeggen. Dus, wapentuig. zijn is een stuk van een wapen. Kan van alles zijn. Iets waarmee uh, men uh, oorlog voert. Dat is dan kleesijn. En dan, ja, dan is het dus in het woord zelf, zijn, in het woord zijn, zit dan de betekenis van oorlog voeren. Ongelooflijk, ja, dat het zoiets is. In die heilige letters zit oorlog voeren. Zo we leren is, is voortreffelijk, is wat dat allemaal is. Oorlog voeren. Iedereen zegt, we zeggen dat uh, we moeten, ja, uh, allebei, alles wat met, met de schepper te maken heeft, ja, of met het heilige te maken heeft, is pacifistisch, heeft niets te maken met oorlog voeren, en toch zien we wel dat het toch wel oorlog voeren zit al in de letter zijn. Het was de zevende letter van het alfabet en daar zit al oorlog voeren. Zo we zien wat het allemaal is. We, we had ke een hanun en jij bent net als nun, dus jij lijkt op een nun, jij bent net als nun, Shelo 25, Nivra wou haulam Dat men daardoor, door, door die letter Nun, de wereld niet had geschapen. En de Nun was al aan boord geweest. Ja of niet? De Nun is al geweest aan boord. En de schepper zei tegen haar niet. De Nun is dan Gwura. Van Zerampin, zoals we dat weten. En de schepper zei tegen Nun dan toen niet. Nee, door jou zal ik de wereld niet scheppen. En jij bent net als Nun. Kijk naar de letter Nun en kijk naar de, de, de letter zijn Iets hebben ze in uh, gemeenschappelijk. Wat zullen ze zien? Mishum, kijk wat die zegt ons verder. Mishum, ze jezba nefila. Waarom werd de, de, de, de wereld niet geschapen door de, door de, door de letter Nun? Zegt hij, omdat er was, er is in haar nefila het vallen. Het woord, het woord vallen, zie je wat, naar het, woord, het laatste woord van de regel 25, Nefila begint met de letter noem, en dat betekent het vallen. Nou, als, het, als er vallen is in een letter eigenschap van vallen, dan kan je daarmee, daarmee geen wereld scheppen. Want de wereld moest, moest geschapen worden door een letter die absolute... Uh, volmaakt het, zou uh, met zich meebrengen. 26. Mia, die amil, vanaf direct, ging zij van hem uit, letterlijk van voor zijn, van, van zijn aangezicht. 27. Nou, dat was de vertaling van deze oot. 27. Bejuradwarim. Uitleg van woorden. Ki sod zijn. Hi. Jude. Want het geheim van de letter zijn. Hoe ziet de letter zijn. Van binnen. Ja. Hoe ziet het eruit. Das, dat het geheim van de letter zijn is. Jude. De letter Jude. Al. 28 al waf is de letter juud boven de letter waf. She'semoreda dat leert, al gadlut ha'mochin, de grote toestand van de mochin, van het licht, van het licht waarbij de nukwa mochin ontvangt, dus het licht van het hoofd. Dus, dus chokma na en daad. Dat is de grote toestand eigenlijk. Van de morgen van de Nukwa. 29. Basota katuf. In het geheim van, van, van, van, geschreven, van het geschreven. Wat geschreven staat. Er staat geschreven in de spreuken. Van Salomo. Staat het geschreven. het ga je Baala, Een brave vrouw is de kroon van Harman. Wat dan? is het. Punt. Ki, hi, nichlelet baulama zahar want zij, dus noekwa, is, nichlelet is ingesloten, baulama in zahar de, in de wereld, in de wereld van een mannelijke mannelijke, we wav, en dat is wav. Ja? Dus de letter Jude is, is nu aan het hoofd gekomen boven de letter wav. En de letter wav is zerenpin. Ja? In, in de naam van de Jude k wav k Is de letter wav, is zerenpin. Uh, maar straks, het, het komt zo aan de volgende, op de volgende, volgende linker helft van deze pagina, komt wel uitleg van hem. Maar, wat hij zegt dus, dat, dat die letter dat zij, is dus nukwa is nu ingesloten in de wereld van de mannelijke. mannelijke is dan die waf. De letter waf is altijd mannelijk. Want, letter waf is net als in de naam van de schepper, van Hawaii yud, kei, waf, kei, ja. Yud, kei, yud is hochma, mannelijk. Ja, hey, bovenste hey is bina, vrouwelijk. Wav, de derde letter, wav, is seranpien, manlijk. En nukwai is, of malchut is vrouwelijk. Het zijn twee paren, als het ware. En de bovenste heet het, ko kochma en bina, dat is een hogere wereld, heet het. En seranpien en malchut en, mal en nukwai, dat is een lagere wereld. We as, dertig, na de punt, we as, eenendertig, na sta, atara, ayorosho, en dan is het geworden de kroon, kroon boven zijn hoofd. She, who thought, dat dat is het geheim van dat jude, de letter jude. She'al ha'waf, die boven de letter waf is. 32. Uwala voilà. mitaterba, en haar man, dus de man van de een pin. mitaterba, is bekroond daarmee. Dus heeft een kroon daardoor verkregen, door haar. Straks zullen we dat allemaal leren. Ik had een keertje daarover verteld, aan de vooravond van de Shabbat, vrijdagavond. Wij weten dat s'avonds heerst de kracht van dien. En niets is verkeerd. Dus de kracht van dien, en dat is dan dien, is ook de Nukwa. Nacht, Nukwa of een vrouwelijke, ja. Deze. En s'avonds, vrijdagavond, eindigt, eindigt eigenlijk alle zes dagen van het... Uh, Laten we zeggen van het gevecht met de zes dagen van de gol. heet de dagen van de gol, de dagen van de werkdagen. Of de, dag, de dagen van profane dagen. <coughs> Ken je dat? Profane dagen. Dus de dagen van gewone dagen, door de weekse dagen. En alle door de weekse dagen, door de in door de weekse dagen is geen mens ooit geweest, is en zal zijn, die in die dagen geen oorlog voert, niet te maken heeft met die klipot, met die onreine krachten. Steeds moeten wij daarmee te maken hebben. Zo heeft de schepper geschapen. Zes dagen, zes dagen heeft hij geschapen en de zevende kan je rusten. Of absoluut zes dagen per week hebben wij te maken met die onreine krachten, moeten wij met hen op een of andere manier rekenschap houden, vechten met hen, op een goede manier natuurlijk, op een opbouwende manier. En de zevende dag is niets. Je moet je voorbereiden daarvoor, en de zevende dag geen gevoel van onreine kracht. Ik kan u echt verzekeren dat op Shabbat, wie echt Shabbat meent wat je doet, niet gewoon dat hij niet eet en niet drinkt en niets doet, maar die echt zich concentreert op Shabbat. En bereidt zich voor Shabbat. Ja? Dus ook op vrijdag. je gaat eten klaarmaken voor Shabbat. Shabbat niets doet. Geen creatief geen werk doet. Ja? Alleen breken mag wel. Maar bouwen niet. Want creatief werk mag je niet doen. Want de schepper zelf is gestopt met creatie. Wij willen de schepper nabotsen, omdat daarmee komen we in overeenstemming met het licht. Zullen so we ook het alles ontvangen. En daarom bereid jezelf, wie bereidt jezelf voor, zichzelf voor, laat ik zeggen vrijdag. En op Shabbat, dat jij het beste eet wat je kan. Het beste. Het op de beste, beste laken. Ja? En alle mooie dingetjes van alles, want dat is speciaal, je maakt dat als het ware. Dan voel je op Shabbat absoluut alsof op Shabbat echt on, uh, onreine krachten niet bestaan. Jij voelt ze niet. Waarom niet? De je voelt de, uh, alleen de zes dagen voel je wel die onreine krachten. Ten eerste, jij bent actief. Jij doet met handen en voeten alle andere dingen. Je Creatief, allerlei andere dingen doet. Jij voelt natuurlijk onder ene krachten die aanwezig zijn. Geen mens die dat niet voelt. Maar op Shabbat niet. Ja, je laat het aan jou gebeuren. Gelaten ben je de hele dag. En tegelijkertijd absoluut actief. En dat is iets echt grandieus. Wat er is. En natuurlijk dat het volk, dit volk, het goddelijk volk heeft dat ontvangen. Maar de bedoeling is dat ook. Uh, wie zichzelf met het geestelijke bezighoudt, natuurlijk dat je deze dag moet proberen, zoveel mogelijk uh, heiligen. Zie je wat je zegt? Zachor zegt het, gedenk, gedenk deze, de dag van Shabbat, de zevende dag dus, om hem te heiligen. Niet de dag heiligen we eigenlijk, aan onszelf heiligen we op die dag, duidelijk. Maar ook de dag is ook zelf, wij moeten de dag heiligen. De dag is ook is iets, iets wat geschapen is. Zeven dagen werden geschapen. De dag is ook, elke dag draagt een bepaalde lading. En wij moeten die dag ook zelf heiligen. Wij moeten heiligen de dag. Want wij zijn het in innerlijke gedeelte van de dagen. Duidelijk? Wij zijn, de mens is Groter dan die mens is de innerlijke gedeelte van de dag, eigenlijk. Niet de dag heiligt de mens, maar de mens heiligt de dag. Zie je wat hij zegt? Dat zachoret jom ha shabbat lekker de show. Gedenk de dag van shabbat om hem te heiligen. Niet shabbat heiligt mij. Zegt de schepper, zie je dat? In de smot, in de exodus staat het. Maar jullie moeten, jij moet, en staat het niet in een meer fout, staat in de enkel fout. Het staat niet een hele volk, staat het elke mens afzonderlijk moeten doen, ja. Staat het gedenk, staat het niet jullie moeten gedenken, ja, jullie uh, joodse volk, nee. Staat in het enkel fout, staat het, zagor, jij moet denk, gedenken het, de, de dag van Shabbat en hem te heiligen, de mens heiligt Shabbat. Staat het hier geschreven. En niet Shabbat heiligt mij dat ik moet denken dat Shabbat maakt voor mij iets. Ik maak van Shabbat iets. Onthoud dat erg goed. Anders is het religie en dan is het. Ik heb geen woorden daarover. Dan is het, het wij denken dat Shabbat mij iets mij iets doet. Absoluut niets mee doet. Ik maak Shabbat. Staat wel. Natuurlijk de dag van Shabbat heet. Um, Potentieel alle krachten. En die moet ik allemaal ontvangen. Het licht. Maar ik moet het Shabbat. De Shabbat heiligen. Daar gaat het om. Johanna. Jij maakt de Shabbat. Alle dingen. Wij moeten van onze kant. Moet het gemaakt worden. En niet dat iets van buiten kan mij heiligen. Onthoud het erg goed. Dat is het hele. Dat is de hele clue. en Dat is al het verschil wat wij doen. Wat wij proberen in onze tijd, in deze studie ook te brengen. Dat niet de rieten, rituelen, wat van alle dingen ons kunnen redden. Maar de innerlijke opwekking voor het heilige. Steeds jezelf opwekken voor het helige. Ja, Wek jezelf niet op, niemand gaat je opwekken. Geen rieten, niets gaat je opwekken. Jij moet van binnen jezelf opwekken en dan is het goed. En dan op de vooravond, dus op de avond van Shabbat, wanneer Shabbat valt op vrijdagavond, is, het valt s'avonds, ja, begint Shabbat. Dus, wat betekent dan het zoge, zullen we allemaal het zoger leren. Dus, wat betekent dat? Al die zes dagen zijn voorbij, en nu komt het dan vrijdagavond. En begint, begint de heligheid. De toestand, de helige toestand. Je moet nergens zoeken dat, het is allemaal in jou, en aan jouw tafel, alles is voorbereid daarvoor, <coughs> alles is schoon, etc. Maar het zit in jou, die schoonheid. Van buiten moet het ook. En dan op die avond, afsavonds heerst, wat? Dien, en Dien, Dien, Gwara, hetzelfde, Dien, en Dien is ook de, de kracht van de noekwa, van die vrouwelijke, van de partner van die zerenpien. Ja, Serampin is mannelijk Van de lagere wereld. Wat gaat er dan gebeuren? S'avonds, op die avond, op die vrijdagavond. Die noekwa die gaat groeien. De hele bedoeling is. Dat die noekwa. Van die verhouding tussen Serampin en noekwa. Is net als uh, zo de zon en de maan. Ja, de zon zie je. De zon is allemaal vol. Hij heeft alles in zichzelf. Alles rond. Ja, de zon. Jean heeft in zichzelf. Maar de maan de is dan gebrekkig, als het ware. En dan komt er wel een keertje per, per maand, wat je ziet, Ja, in de midden, midden de man, in de midden van de maand. In de midden uh, van de maand. Van de maand van het hele En zij wordt ook rond. Maar dan heel eventjes. Heel eventjes dan. Maar dan op die, op die avond van vrijdag. Zij maakt zichzelf op, als het ware. Want s'avonds het mannelijke is als het ware latent, want vrouwelijke die, het is haar heerschappij, s'avonds. Ja? Nacht. En dezelfde kracht, tien. Dan, wat, wat gaat het gebeuren vrijdagavond? Zij maakt zichzelf op. Wat betekent opmaken? Die noekwa, en dat de mens ervaart dat, mens die dat leert dat, die wetten van het heel die wet zich wel, weet, shabbat de krachten van het Shabbat eh, gebruiken. En dan moet je gewoon leren dat. Dus niet alleen niet eh, religieus dat, maar gewoon leren van binnen hoe je dat moet ermee omgaan. Dan gaat die mnoekwa groeien. S'avonds. Dan is het, kijk, dan gaan we ten eerste zeggen we dan een zegening over brood, en over, eh, zeggen, over wijn en over brood. Dan heligen we dat. En van binnen betekent dat ik op dat moment... Al, het, al die zes dagen als het ware, sluit ik absoluut af van mij, niet absoluut, die zijn geweest, klaar, ik ga keek nu naar nu uit, naar die zevende dag, en dat is de dag van vernieuwing, absolute vernieuwing, na zo'n dag voel je jezelf, net als herboren mens, absoluut, net als herboren na de Shabbat, nieuw, geen, geen alsof echt, klaar voor de strijd, met, voor, de, voor het heilige. Ja, absoluut klaar voor de strijd. En klaar voor, voor liefde. Voor alles ben je klaar. En vernieuwt het alle krachten zijn net zoals als na de storm helemaal stilte is. Zo voelt het op zondag of vrijdag of zondagochtend bijvoorbeeld. Sta je op. Het is, het is net, of, net of het al de, de, de, de tijd dat er al. al ...in de tijd van de... ...al van de gmartikun... ...van de uiteindelijke correctie. Natuurlijk is het tijdelijk. Natuurlijk dat het ook... Dat ...moeten we werken vanaf zondag. ...bepaalde... ...aan jezelf werken natuurlijk al. Maar vrijdag... ...wat gaat er gebeuren vrijdag? Dat eerst een wijn drinken we... Ja? ...op, maar zeggen we bepaalde... ...zegening daarover. Dan brood eten, want wijn is... ...net als gogma ontvangen. En dan... Brood is dat chassadim, dus samen wordt het net. Dat twee lichten heb ik al ontvangen. Begint het langzamerhand. Waarbij die noek, die de zeven dagen, zes dagen, zij ze is alleen maar als het ware uh, in een klein, kleine toestand be zich bevindt. Zij gaat groeien, komt zij dan tot meerdere sferot. Wie zij? Ik van beneden, die gaat dat jezelf mijzelf dan, ik ga dan uh, oproepen, of zeg je dat omhoog doen, al die krachten omhoog doen, aan die noekwa, welke noekwa, welke noekwa, dat is dan de noekwa van het Siloet. Ja, van de Siloet, de, de nuqua. en door mijn gebeden, door de gebeden dat van, van het hele volk, zeggen we dat, wie dat, wie, volk is dus niet alleen joden, maar ook dus niet joden, die dan ook dat, dat beleven dan, dan gaan al die krachten omhoog, naar die noekwa, naar welke Noekwa? Naar de Noekwa van de wereld het Siloet. En dat komt allemaal naar haar. En dat als het ware door ons komt de, de versiering van haar. Zij gaat op zich opmaken door al die krachten die wij opbrengen omhoog. En daarmee gaat zij zich wenden tot Zeranpien. Tot haar mannelijke. Ja? Want zo is het gemaakt. Dan is het Zeranpien en Noekwa die zijn... Let, dat die zijn net als dan Gochma en Bina, die worden voor ons, als het ware, als Gochma en Bina, als, of als above niet als, niet, nog niet, maar als vader en moeder, voor ons zijn ze echt als vader en moeder dan. En wij, als het ware, als kinderen, brengen daarom hoog onze, onze het, uh, toewijding op die dag. dat dus wij gaan niet letten op andere dingen, wij denken niet aan, absoluut niet aan problemen, of weet ik veel, van alles. Geen televisie is aan, geen radio is aan. Het doet absoluut niet toe wat er allemaal van buiten is, want besta je ik en de, en, de, en, de, en de schepper. Niets anders. Heel? En dat zo maken we het oor op. De hele nacht, zij, die noekwa, die maakt zichzelf op om, te, om dicht te komen bij zeer Bien. Zij gaat ook... Ziewoeg maken langzaam steeds meer deze nacht met zeer aanbied. Met name in het bijzonder na de middernacht. Na de middernacht van, de, van het heelal. Ja? Dus niet onze middernacht. Soms, soms, of, soms komt het op dezelfde tijd neer. Maar het is me-, meer in deze tijd misschien kwart voor twee of zo. Ja, kwart, ja, ongeveer. Ik weet niet precies. O, is going. 40 minuten voor één... Ja, 40 minuten voor 1 ongeveer, geloof ik. Maar ik weet niet precies. Maar goed, doet er niet toe. In die tijd is, komt zij als het ware in zivuk met Zerenpien. Ja, dat betekent in samenvloeiing die vrouwelijke, maar goed, komt dan in zivuk met Zerenpien. En daarom is het erg goed op die avond, als de mens, laten we zeggen, getrouwd is met Of getrouwd is, dus ze heeft een, een relatie dat die dan, dat doet er niet toe, hoe, wat, dat die in die nacht juist ook probeert ziwok te doen, als hij dat wil doen. Dus dan in die nacht, na de middernacht, alleen niet in de voornacht, dus niet daarvoor, want dan is het nog dien. Want op Shabbat, nacht, in die nacht van de, ja, van vrijdag op, op zaterdag, dus van, vanaf de middernacht, ja, middernacht van het heelal, dus dat, laten we zeggen van, uh, ongeveer één uur s'nachts. nachts. Dat is een goede tijd om, om, uh, ook als, om contact uh, met je partner te doen bijvoorbeeld ook. Waarom dat? Omdat ook boven wordt ook contact gemaakt tussen, tussen Malgoed en Zerenpien. En daarom is het in die nacht is er geen dien, ja? geen dien dien wordt als het ware uh, verstopt geen klipoot, onreine krachten zijn non-actief gesteld deze, deze nacht. Na de middernacht. En dan is het natuurlijk dat wie op die nacht bijvoorbeeld uh, ziwoek maakt, dan is het zonder dien. Ook de kinderen die dan geboren worden van de ziwoek, dat van zo'n paar die dan echt bewust dat doet s'nachts in die nacht, in het tweede gedeelte van de nacht van van vrijdag op zaterdag. Nou, dan doen ze dat verwekken ze kind in, in reinheid. Eigenlijk Moet je zo zien. Als men verwekt een kind niet in reinheid. Dan leed het kind het hele leven. Men begreep het niet. Het kind begrijpt ook niet hoe dat komt. Omdat men heeft hem. Oude, ouders hebben hem, hebben hem uh, verwekt. Na nou, eventjes waren ergens op een party op een feestje ergens, en dan komen ze terug even, even zo zonder voor voorbereiding, zo even gezellig en niets anders je moet echt weten wat je doet vooral dus duidelijk en daarom is het zeer bijzonder belangrijk om dat juist in die tijd te kiezen ja? en niet zomaar wanneer de mens wil overdag, absoluut is het verboden, niet verboden bedoel niet goed om dat te doen want overdag bijvoorbeeld, heb je zin die allerlei dingen niet doen na de liefst vrijdagnacht, op zaterdagnacht want dan, waarom is dat zo? niet dat dit een rite is of weet je wel, gebruiken van dat. maar, waar gaat het om ons, om om de overeenkomst naar eigenschappen met het besturingssysteem, met het hogere wil je op hogere leken, moet je dat ook zo doen, de hogere doen dat, maar goed en zeer aan ze doen het in die nacht Eigenlijk. ook natuurlijk, elke nacht doen ze ook ja, maar dan, als je dan, in, als een mens in een andere nacht wil dat doen, ook dan moet je dat doen, na de middernacht. Ja, na de middernacht. Na de middernacht is al, begint al licht. En de dien is al onderworpen, als het ware, aan de, aan, de, begint uh, toename aan van de dag. Deugelijk? begint de toename van de genade. En daarmee, dat betekent dus, na de middernacht, de als het ware, nog niet meer zo actief. En dan is het goed om dat te doen. Ja? Dus, als je het doet, dan doe je dat na de middernacht. En niet wanneer het jou uitkomt. Maar, je moet het overeenkomsten vertonen. In alles wat je doet, in het bijzonder, ook dat is heel belangrijk, want dat treft jou diep. Dat jij gaat het doen, na de middernacht. Ja, en we hebben op onze site, op de hoofdpagina hele tabellen hebben we daar van de tijden, je kan altijd zien wanneer de, de middernacht begint okay. dat is wat hij ook ons vertelt wat doet ze dan op die nacht die maal goed zij gaat, zij sterker dan op die nacht dan zeer pin. ja, zeer pin is klein dan, waarom? zij heerst heers, s'avonds, heerst nachts, heerst in de eerste gedeel, gedeelte met name, uh, heers de noekwa, vrouwelijke. Dan is ze sterker. Dan gaat hij dan vrijdagavond, gaat ze zich opmaken, door al onze, van de mensen, van de zielen, die dan, we zien niet hoe dat zit, maar dat allemaal komt van de mens omhoog. Hey, geestelijk. En dan gaat ze zich opmaken. En hoe gaat ze zich opmaken? Dat gaat, zij gaat, dat al die onze gebeden, als het ware onze houdingen, absolute uh, toewijding gaat ze dat brengen naar Zeerampin. En Zeerampin brengt het weer omhoog. Zij sluit zichzelf, als het ware, aan Zeerampin, aan het mannelijke. En daarom wordt gezegd, Zagor, gedenk. En Zagor, wat is dan gedenk? Let op. Gedenk is Zagor, en mannelijke is Zagar. Precies hetzelfde. Dus, Komt van dezelfde gedenken. En het woord Zagar, mannelijke, is hetzelfde. Wat betekent dan Zachor? Dat je zegt gedenk. betekent dat de malgoed gaat zichzelf, die gaat stijgen naar het mannelijke. De malgoed, die naar de mannelijke wereld. De mannelijke wereld, wereld is de wereld van Serentin. En daarom heet ze nu Zachor gedenk. Omdat zij is nu gestegen naar het mannelijke. En he, de, allemaal gaat het dus omhoog, naar de eindsof, al dat opwekking van beneden, gaat naar eindsof, en dan keert het terug, als mad. keert het terug, ja, altijd, altijd zo, van beneden eerst omhoog, en van boven komt het terug, naar wie komt het, naar wiens hoofd komt het eerst, uh, van, door alle werelden, komt daar naar de hoofd van de zeerampieën, en daarna naar de maalgoed, ja of niet, dus zij heeft het, als het ware, door haar verkreeg ze hier aan de kroon. Ja? Wat betekent de kroon? Hij is zes verrot, alleen maar geestelijk. Maar zij weer wordt opgewekt. En net zoals wij zien in onze wereld: de man is rustig, de man, ja? de man normaal is rustig, zit hij in een krantje te lezen, televisie kijken, etc. En opeens, wanneer hij dan bezig is met zijn vrouw, dan opeens zie je dat. Tien virot heeft hij in zichzelf, ja, hij wordt een man, ja? ik bedoel, een man wanneer een man een contact heeft met een vrouw, ja, als hij het goed doet, dan, ik bedoel, normaal, dan is het, heeft hij dan 10 nou, Niet dat is niet een man die dan zit aan de televisie, die alleen maar zes virot, zijn negen zes virot, heeft, ja? alleen genade. Maar door het op, de opwekking van haar, zij maakt zichzelf op, net zoals een vrouw in onze wereld, ze maakt zichzelf op, een beetje parfum. Een beetje lippen aan. Een beetje zichzelf mooi maken. Net beetje aan, dat zo. Dat geestelijk is precies hetzelfde. Dan de man, de man wordt dan als het ware daardoor uh, opgewekt. Daarvoor. En dat is opwekking van hem. Is dan hij verkreeg. Al die tien sfero. Door haar. Niet door hem. Hij heeft alleen maar zes. Sfero. Duidelijk. En niet dat is. Uh, dus. Dat komt ook. Dus omhoog. Al dat haar opwekking. Zij gaat zich met hem als het ware aanleunen tegen hem. Dat gaat omhoog. En van boven komt de drie sferot tegen hem aan zijn hoofd. Zij, hij verkrijgt als het ware kroon. Boven zijn zes sferot komen nog vier sferot En dat is wat hij zegt ons hier ook. Dat jut, jood dat is die malgoed, wat de malgoed opwekt. jood En door, kan, gaat naar boven. En van boven komt kom mat. En dan verkrijgt die... Die Zeerantien verkreeg dan, als het ware, uh, boven hem komt nog de Jud op zijn hoofd. Hij is zelf waf. Hij is zelf de letter waf. Ja, waf. Hij is mannelijk. Maar daar komt nog een Jud daarbij. En dan wordt het de letter Zayin. Dat is wat hij vertelt over de letter Zayin. De letter Zayin is dan dan dat de, de toestand van de Nukwa in de toestand van de gadlut, van de grote toestand. Ja? wanneer die waf is mannelijke, en dan die verkrijgt nog aan het hoofd nog, die jute betekent samenvloeiing, zij heeft als het ware tien, dat is jute, zij heeft tien, zij is helemaal tien, en dat komt de kroon, komt dan bij, hom, bij hem, bij zeer tien, boven op zijn, zijn is dan zeer een tien, noekwa en zeer en zoals hij ons vertelt. wat eventjes, dat is even als toelichtingje hoofd of laten we zeggen, uh, introductie, bij wat hij ons verder gaat vertellen. 3, 32, 32 na de punt. We zijn Het Zagor, et Yom HaShabbat, show. En dat is, het geheim van wat geschreven staat. Zagor, zie je dat? Gedenk, kijk nou, Zachor is net zoals Zachar. Is manlijk gedenk. En manlijk is hetzelfde. Alleen daar zit nog de letter waf Zachor et Yom. 33 dag Shabbat. Gedenk de dag van Shabbat. Interessant is ook. De Zohar vertelt. Als wij horen daar in de Torah staat het. Gewoon, gewoon staat het Shabbat. Dan is het woord bedoeld de uh, nukwa, de vrouwelijke malchut. En als wordt gezegd yom Shabbat betekent zerenpin. Okay? Dus overal in de Torah, in ook in de, als het staat gewoon Shabbat, ja Shabbat, veel keren staat in de Torah Shabbat, dan wordt het bedoeld de onderste, dus de vrouwelijke gedeelte. Shabbat, gewoon Shabbat en maar wanneer gezegd dat woord gezegd wordt Yom HaShabbat bijvoorbeeld wanneer wij s'avonds, kijk als een man vrijdagavond zeggen wij een zegening daar staat geen Yom HaShabbat Ja? Je zal zien vrijdag kijk kijk naar het woord wat wij vrijdag zeggen wij dan zegening daar staat geen staat gewoon Shabbat uh, <laughs> Oké, okay. en de volgende dag, morgen volgende dag, ochtends, zeggen we dan zegening op, op wijn. Daar staat het wel uh, dat Jom uh, HaShabbat, de dag van Shabbat. Want Jom is, dag is zeer en pin. Altijd, dag is zeer en pin. En avond uh, zegt men niet, uh, zegt men niet Nukwa. Waarom zegt men dan, zegt men niet avond? Of, so. Altijd gebruikt men door op die manier, dus als men zegt dan niet anders dan alleen het Shabbat bijvoorbeeld, dan is het vrouwelijk en als men zegt Joma Shabbat dag van Shabbat, bedoelt men in de Torah wordt bedoeld, zeer en okay. maar dan in grote toestanden, in de toestanden ook van, van berusting, van die uh, et dus Zachor het Joma Shabbat, gedenk de dag van Shabbat Lekade sho, om hem te heiligen. Heet zie je? He, zie je hoe staat het? Om hem te heiligen. Zie je staat het? Hem te heiligen. De, de dag van Shabbat is dus eigenlijk zeerantien. Wanneer zeerantien? Wanneer de malchut, malchut verbindt zich met zeerantien. Zie dat? Dan is dat de Jom Shabbat op de Shabbat, de hele kunst van de Shabbat is dat de, de eenheid tussen het vrouwelijke en mannelijke van, van de lagere wereld van de Nukwa en zeer en, en zij ze, ze worden dan net als abbeweima, net zoals hogere, net zoals babbewe, net zoals vader en moeder op Shabbat worden ze net zoals als dat, ja, dat is dan er staat in geschreven, het gedenkt de dag van Shabbat om hem te heiligen. She al-Jedei ze dat daardoor, Shemaalim, dat, dat door het feit, Shemaalim, dat men doet opstegen het Yom Shabbat, de dag van Shabbat, verheft men de dag van Shabbat, 34. She huhanukwa. Is that that nuqva is? I betul, I betul that it nuqva word <coughs> komt tot de Shabbat. With beskryfni m'n iets o dat die nuqva komt tot de tot de zierampin. Lemala, lemala, nar boven, laat era al die al tot de kron boven de zierampin. Shigi nich lelet as basod zachor. Dat zij, de noekwa, de malgoed, de noekwa zoals hij die zegt, die, gaat, die wordt ingesloten, die gaat zich aansluiten, dan in het geheim van Zagor, als Zagor, gedenk. Ja, gedenk. Zie je, zonder dat wij kijken naar Hebreeuwse letters, is het absoluut onmogelijk om het hele gedoor te geven. Het is, het, eh, kijk nou, Zagor, het woordje Zagor, de, linker, de linkerkolom, de eerste regel 1 na eh, twee, twee, de tweede woord van het einde van de regel zachor, gedenk dat zij maakt zichzelf op, zij steegt als het ware boven naar boven wordt tot kroon van seraphin op de manier zoals ik jullie had verteld en dan zij wordt tot zagor, gedenk en dat is waarom is dat zo omdat zachor zachar komt van het woord zachar mannelijke. zij wordt dan als het ware een deel, deelachtig aan de mannelijke, aan de wereld, aan de mannelijke wereld van Serenpien. En de mannelijke betekent dat daar geen, wat is dan aan de mannelijke van haar? Mannelijke betekent, daar is geen, daar is dus geen aan, aanzuiging van klippoot, niets is, uh, op die manier. Nikret, Nikret, twee Hanukwa Kodesh en daardoor heet, de Hanukwa heet Kodesh. Uh, Heilige. Dus de noek was, het ware, helig zichzelf. duidelijk dat is wat ook, dat is wat we ook wij we we zien, dat uh, ja, in, het, in de wet, van de goddelijke wet, ook, ook hier paarden wordt toegepast. Dat uh, een Joodse vrouw, die dan zichzelf heiligt. Zij gaat, uh, nou, op die manier ook, dat zij gaat zichzelf, zij gaat naar een, uh, wanneer bij haar komt de mannelijk, eh, ma mannelijkse eh, periode, dat, ze, oh, voorbij is, sorry, dat voorbij is, dan gaat ze zich dan, nee, een week gaat ze dan wachten, totdat ze helemaal schoon wordt, dan gaat ze dan naar zo'n mikwe heet het, naar zo'n uh, speciale waterplaats, uh, water, waterbron of zo. en dat is ook opge opgebouwd naar, hele, naar de krachten die een speciale afmeting is waardoor ja, die bepaalde krachten uh, druk wordt, speciale druk wordt als het ware daarmee uh, uh, geregeld. En zij zichzelf gaat reinigen. Reinigen om heilig te maken zichzelf. Dat ja? is maar innerlijke, natuurlijk is innerlijke instelling. Alle ringen gaat ze eruit halen. Alles wat niet van haar van natuur is, gaat ze eruit halen van zichzelf. Om absoluut rein te worden in alle opzichten. Het is niet eenvoudig. Elke haartje haalt ze eruit. Het is niet alleen fysiek, het is in eerste instantie geestelijk. Want zij gaat zich opmaken van al haar eh, onreinheid. Van al die klipot aan de onreine krachten die aan haar aanzuigen. Om op die manier als het ware te overeenkomen tussen de. Net zoals de noekwa en zeer Op dezelfde manier. Elke man moet ook daarbij. Zien. Kracht zien. Zien wat hij doet. Dat niet alleen dat hij alleen pleziertje wil hebben. Maar dat hij in de eerste instantie. vervult voor het voorschrift. Om juist op die, op die nacht. Van de vrijdag op zaterdag. Dat hij dan vervult Zijn voorschrift. Om. Om op die manier, net zo als boven, die, die zijn in de relatie, die zijn in contact met elkaar, Ziran, en nookwa. en jij bent ook hier op aarde op die manier. Dan verkreeg je ook al die krachten, en daardoor in die nacht, ook in de relatie tussen man en vrouw dan ook, of man en vrouw met elkaar, geen er onreinheid komt daardoor, duidelijk, daar gaat het om, dat, het niet onrein, dat het op, die, op die nacht geen onreine krachten die dan, die dan treffen de mensen. Daar gaat het om, dat terwijl, die, terwijl de mens, dat, als de mens dat doet, ja, zo'n copulatie, dan dat hij dat doet in reinheid, daar gaat het om. En dat is zeker, dan wordt het kadosh, wanneer zij steekt naar hem toe, wordt het kadosh. Vetana de zijn, de letter zijn, die had als argument, dubbele punt, or orze, 3. Hoe gadol kados besot amdokha, aangezien dit licht, dat gadlut, dat grootheid, wat ze gekregen had. Aangezien dit licht is groot en heilig in het geheim van Menucha, Hamenucha, rust, sereniteit, we sham hashavet uh, ha vier kolaklipot, hashavat kolaklipot, en daar is het ophouden. Ophouden van alle klipot, van alle onreine krachten, van dat licht, wanneer dat licht schijnt op Shabbat, vanaf die nacht, is absoluut geen, het ophouden ze ophouden de klipot. Ze zijn absoluut non actief worden gesteld. Alken aniruja, daarom zegt, daarom dacht zij, daarom. Alkeen, daarom, Aniru, ja, ik ben geschikt, dacht zij, daarom, ik ben geschikt, Aulam, bem, ik ben geschikt dat de wereld door mijn eigenschap uh, geschapen wordt. Deinig? Wat zij dacht, op die nacht, in die nacht van Shabbat, zij zegt, ik ben, door mij worden, wordt Shabbat, Shabbat gehouden en bewaakt door. door zal, zal, zal Shabbat door jouw zonen, van de, van de schepper, uh, bewaakt zou worden, Shabbat. En Shabbat betekent, Zachor gedenk, de, het vo, uh, voorschrift is, gedenk de dag van Shabbat. Nou, op die nacht, die Nukwa, die, en niet alleen nacht, overdag ook, die Nukwa steekt, maar s'nachts is het belangrijk, omdat het is haar, haar, haar, haar terrein, haar, haar tijd haar tijd om, te, om actief te zijn. En dan steekt ze dan naar Zeer en Pien. En geeft ook aan hem, als het ware, stap voor stap, geeft ze aan hem ook de kroon. En daardoor verkrijgt ook zij, verkrijgt Gadlood, de grote toestand. En in de grote toestand zit er geen klepot. En dan wordt zij, wordt zij ook door de letter zijn, net als letter zijn, Daarom zag ze dat wel, dat dus, daar, waarbij het Jude komt, op, op de wav, op de letter waf, komt de letter Jude. En dan wordt het letter zijn. Dan zag ze, dan dacht ze dat, kijk nou, door mij verkregen we de toestand van het licht waarbij het licht zijn komt. Licht van Shabbat. Nou, dan kan het, dan kan het door dat licht kan dan de wereld geschapen worden. Geschapen worden. Duidelijk waarom, waarom ze dat dacht. Dat was haar argument, dat door haar de wereld geschapen kon worden. Wel, op zichzelf genomen is het wel mooi, wat ze dacht. Het was terecht, wat ze dacht, dat het zo is. Maar, zes, wezeshe, we we we we maar, we zes, we zes, En dat is wat geschreven staat in de zogger. Maar de schepper weet natuurlijk alles van... We, niet alleen haar eigen perspectief, maar ja. algemeen, het algemeen, het perspectief. Amarla lo avrei, hij zei tegen haar, de schepper, dus Bina en uh, Abu hij zei tegen haar, lo avrei, ik, ik zal niet scheppen door jou de wereld, etc. cetera, et cetera. we goelen. Dubbele punt, Pirush, dat P en jud en apostrof is een afkorting van Pirush, uitleg. Vaak wordt gebruikt ook overal in de kabbalistische literatuur. Dat is Pirush, betekent uitleg. Pirush. Zeven. Ki ha zain. I netzach de Zeranpin. Want zain is netzach van Zeranpin. Ja. Eigenlijk Netzig van innerlijke netzig van Zerantin. Dat is de zevende letter. Ja? De zevende letter van het, van het alfabet. En dat is eigenlijk een, een netzig van bina van Zerantin, zoals we weten dat. Ja? Netzig van de bina. Niet de netzig van de Zerantin zelf, maar de netzig van de bina van zeer en pin, Ja, Dus innerlijke netzig. Dat Zerantin, het is Pirous. 7. Ki ha zeer pin. hi netzig de zeer Sorry. Ki ha zijn. want zijn, de letter zain is netzig van zeer Ki, want, de letters zijn, get en tet, hen, ne hi, de zeer Dat is netzig hoort in je soort van zeer Dat is onderstel van zeer Ja? Yeah? Uch ashehadukwa nichlelet bazayen schegieh netzach en vanier denukwa zich inslauit indeletar zayen van zeeran pin schegieh netzach van zeeran pin. dan befad zij verkregen ze befad zij nechen koch laalot Im, dan bevat zij de kracht om op te stegen met zeeran pin naar abou naar de hogere abou imah, abou naar de hogere abou Dat is wat op shabbat gaat gebeuren. Dus op shabbat gaat dat gebeuren. Dat s'avonds zij mag zichzelf op de noekwa. Allemaal ervaring van de mens ook. Door het opwekken van, de, van, de, van zichzelf. De Nukwa maakt zichzelf op. In het heel. In, het, in, in de geestelijke in de wereld. En zij steeg naar Zerangpien. Ja. En. S'avonds is de eerste steking. Opsteking. En dan. S ochtends Wordt. Uh, Gaat zij beide stegen naar. Naar. Uh, naar. Bina. Ja. En dan. Naar tot in de, de middagtijd, tot aan de Arigantin. Ja, nog hoger, dus echt, zoals het zal zijn, ze stegen dan zo, zo hoog, als het zal zijn, in de tijd van de Gmartikun. Uiteindelijke correctie. Maar als Shabbat voorbij is, dan zakt het weer naar beneden. Waarom? Omdat, niet zakt, aan de ene kant zakt het wel terug, niet zakt het wel, weer terug naar de eh, alledaagse eh, leven, dus met de klipoot weer, om weer aan zichzelf te gaan werken, maar de, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus die toestand die geweest was op Shabbat, op elke Shabbat, bleef wel bestaan. Tijdelijk Niets verdwijnt, ook voor de mens die Shabbat voort, viert, Blijft het bestaan. Deze Shabbat bijvoorbeeld, de volgende Shabbat is dan is alweer een hogere toestand van mijn zuiverheid en opbouw dan vorige Shabbat. Ja, zo, gaat het, zo gaan we in ons leven steeds hoger en hoger en hoger. Want de Shabbat van een jaar geleden is niet vergelijkbaar, absoluut niet vergeleken met Shabbat die ik nu doe. Absoluut, dag en nacht, het is net alsof het, alsof het uh, een, een tientallen generaties daarvoor waren, qua ontwikkeling, ja, en qua ervaring van het weer. Dus wat zegt hij ons? Dat uh, wanneer de uh, Noekwa 8 uh, wordt inge, uh, ingesluidt ingesla, zich in met in de in de Zeranpin, die netzig is van Zeranpin, dus zoals het in in Shabbat plaatsvindt, zij Maseget koch zei Befat de kracht, la lot im om op te steken met Zeranpin naar ima, naar de hogere Aboweyim. Kijk, okay? duidelijk, want want op die dag ja, ze gaan dan steeg als ze ware naar Abba of Iema. En daar gaan ze dan pas, daar, daar gaan ze dan goede zivuk doen, deel? Daar gaan ze echt zivuk doen waarbij hij binnen hem, binnen Zerampin straalt, Abba. Ja, altijd zo. Eentje Eind, sluit op een andere aan, net als een uh, lampenkap, ja, lampenkappen. Dus... Binnen Zeer en Pien schijnt Abba, en binnen de Noekwa schijnt Ima. En daarom kunnen ze daar wel te doen, volle, volle, volle, helemaal uh, zoals Abba en Ima. Maar dat alleen op Shabbat, op die manier. Op Shabbat is dan absolute, absolute eenheid tussen Zeer en en Maar ook in verschillende gedeelten van de dag. Dus... Dat gaat als het ware, klimax wordt bereikt, dat uh, de culminatie wordt bereikt in de namiddag op Shabbat. Deindelijk? Dus, s'avonds is geweldig, maar dan is de kracht op vrijdagavond de kracht van de Nukwa. Gwora, men voelt ook op die, op die avond van vrijdag, Gwura, Gwura, die, die niet, maar Gwura, kracht, heilige gwora. Hele geboren. Maar overdag begint het wel rustig op Shabbat. En dan gaat het weer zaagjes uh, toenemen naar kracht. Uh, s ochtends op Shabbat. Zaagjes. Maar gaat het toenemen tot een uur of, laten we zeggen, een uur of vier. Soms vier, drie uur. Dat is dan. En dat is dan echt de culminatie. Het culminatiemoment. Ja, dan is het ook, en met alle met eten, speciaal met eten, dat is dan het absolute, de hoogste punt wat de mens op aarde kan bereiken natuurlijk. Uh, maar dat is dan door opwekking van boven, duidelijk? Er bestaat opwekking van boven en opwekking van onderen. Al die feestdagen en Shabbat is opwekking van boven. Iedereen ontvangt dat, als je wil, iedereen die Shabbat viert, die gaat dat ontvangen. Maar dat is opwekking van boven. Dus van boven wordt aan ons gegeven op die dag alles. En ook op de feestdag ook opwekking van boven. Duidelijk? En maar wat wij doen door de week is opwekking van beneden. Ja, duidelijk. Iedereen kan het ontvangen. Wat ook, ook, ook, ook al die, ook wie die niet aan zichzelf werkt, gewoon Shabbat viert, ook ontvangt van boven. Maar opwekking van boven, het is niet mijn opwekking. Voor onze studie die aan zichzelf werkt, is voor ons is absoluut belangrijk, is opwekking van beneden. Maar op die dag, op Shabbat en de feestdagen, hoeven we ons niet op, op te wekken. We hoeven niet werk te doen om ons op te wekken. Dat is geweldig. Dat? Op Shabbat bijvoorbeeld, op feestdagen, maar Shabbat is hoger dan alles. Shabbat is hoger dan elk feest. Op Shabbat hoef je niet op te wekken. Waarom niet? Het schijnt. Het schijnt gewoon gratis als het ware. Je moet alleen voorbereidingen treffen voor dit. de hele week moet je als het ware op. op, op. Maar dat schijnt op jou. En je hoeft niet voor te bereiden. Je hoeft ook niet jezelf opwekken. Door de weken moeten we steeds ons opwekken. Opwekken voor alles. Ja, voor het heilige. Maar op die dagen niet. Niet de dag nogmaals. Zoals hij zegt ons. Maar de mens moet heilige de dag. Ja? Op dat wee heilige. Shabbat, van mijn innerlijke houding, neem ik, de toestand, neem ik een toestand van, aan van dat ik leg mij, als het ware, in een hogere ja, gelaten ga ik mij de dag doorbrengen. En daarom alles wat ik in de, in de week daarvoor heb, heb meegemaakt, alle krachten, alle mijn alle opwekkingen, en alles wat irritaties, alles wat geweest was, die wordt dan op Shabbat weer, want ik ben niet de baas op Shabbat. Ik laat de baas over mij spelen, als het ware. Yeah? Ik, laat mij, ik verbind me met de baas, yeah? met het licht, eens zo, als het ware. En die, dat licht gaat in mij alles structureren, wat ik in zes dagen heb allemaal uh, gedaan. Yeah? En dat wordt allemaal in mij, ik laat het aan mij, alles wat ik zelf heb, heb teweeggebracht gebracht in de zes dagen, laat ik op de zevende dag, in de juiste hokjes, in mij plaatsen. Niet ik ben de baas, die, die dat alleen maar, ik zou dat pervers, in mijzelf dat allemaal plaatsen met mijn hoofd, met mijn kopie, waar het, absoluut, waar het absoluut geen redding zou komen. Ik laat het aan mij doen op Shabbat. Duidelijk. En de hele kunst daar, daar de hele redding komt daardoor. En het doet er niet toe dat het is Shabbat. Je kan het op een zondag doen, als je wil. Maar dat moet je, dat die intentie hebben, zoals ik jou vertel. Dan ga je heilige, dan kan je heilige, zondag kan je heilige. Waarom niet? Duidelijk? Maar dan is het voor jou dat is zondag is voor jou Shabbat. Duidelijk? Shabbat wordt voor jou zondag. Shabbat betekent de betekenis dat de zevende dag van de week, ik ga zondag doen. En laat bijvoorbeeld een islamiet, laat hem dan op vrijdag doen, doet er do, do. niet toe. Uh, en laat iemand die, uh, die dan werkt op al die dagen of zo, so. die kan het op de, dins, dinsdag doen, donderdag doen, welke dag je wil. Maar jij moet het heilige, jij moet, moet, moet hem zien als Shabbat. Jij moet het één dag per week, jij moet het heilige als Shabbat. Naturally, türle készít. Kinek a Shabbat donob Shabbat doen? Op a Shabbat self? Majd én Shabbat de? op Shabbat. De kva jij kan Shabbat. Dezemet op een vérek, a a a a a a a a a a a a a Shabbat. a a a a a a a a for a Shabbat? a a a who a a a a a a a a a a a vrijdag. Uh, spelen ergens in een concertgebouw. Ik ken ook iemand. Ook. Die spelen in een concertgebouw. Je wil graag. Ik zeg, ik wil Shabbat wel vieren. Dat is al 25, 20, 30 jaar als iemand zit daar. Speelt in een viool. Speelt. En wil graag Shabbat vieren. Maar hij zegt, ik, ik moet spelen. Zeg dan, ja. Ja, dat ga je een andere dag voor gebruiken. Maar dan nee, dat gaan de niet. En toch en vieren Shabbat niet een Shabbat, niet omdat je moet werken, maar ook geen vervangingsdag. Je kan zeggen tegen, tegen de hogere, je kan zeggen, in, de gebed, in het gebed kan je zeggen tegen de hogere, ik moet mijn boterham verdienen, ik vertrouw wel op, op de schepper, dat ik ook zonder uh, te spelen op, op vrijdagavond, ja, op Shabbat, kan mijn, bo, mijn, mijn boterham verdienen. Maar toch wel doe ik het wel, maar ik wil graag een andere dag daarvoor gebruiken, voor Shabbat. En reken mee dat als Shabbat, Absoluut wordt aanvaard van boven. En niet dat uh, de is spelen. Alles is in de handen van de mens. Dus wat hij zegt dan verder. Visham wat dus Visham En daar. Bij de Abba ima Bij de Baba Weima. Tien. Ah, daar. Bij de Abba Weima wordt. Kroon gemaakt op zijn hoofd, op de hoofd van Zeranpien, niet op zijn eigen plaats. Zie je dat wat hij ons nu vertelt? Ja, natuurlijk wat jij vertelt, de Noekwa. vertelt dat, ik maak toch wel voor bij de Pin de kroon van hem. Ja, maar niet op zijn plaats. Ja? Niet op zijn de... Maar wanneer Shabbat komt, wanneer de opwekking komt van boven, en niet van jou. Niet, jij bent dat, jij bent dat, die dat veroorzaakt had. Niet de Nukwa heeft dat veroorzaakt, dat zij dat licht eh, teweeg brengt. Maar omdat het Shabbat is, dan wordt zij dan automatisch, als het ware, omhoog gebracht. En daar, kreeg, en daar heeft zij aan de, veroorzaakt zij, als het ware, de, dat Zerenpien, haar man, verkreeg dan de kroon, als het ware. Daar in de Abawoimah, maar dat is dan niet door haar eigen verdienst, Niet op haar eigen plaats. Really? Niet op haar eigen plaats. En dat is wat een beetje wat hij ons, de schepper wat laat zien, een beetje hoe dat komt. Oubala Obala, mitater basod elf, hashabat en haar man wordt bekroond, verkrijgt een kroon in het Geheim van Shabbat. Dus door Shabbat haar man, de Zerampin, verkreeg de kroon. Kanal zoals boven gezegd werd, punt, elf na de punt. Oké, okay, een pauze.